Van 6 uur. Maar net wel met het nos journaal Het land alleen extra hulp geven als het land aan heel strenge voorwaarden voldoet. Minister de Jager van Financiën wil dat de Grieken dan extra bezuinigen, hun economie hervormen en staatsbezit verkopen. Het Europese geld verdwijnt volgens hem niet in een bodemloze put. Hij noemt de crisis ernstiger dan de bankencrisis. Europa heeft de Grieken al 110 miljard euro toegezegd, maar de Grieken willen meer. In de drie grote steden komt volgende maand een 24 uur staking in het openbaar vervoer. Vakbond Abfacabo FNV houdt vast aan zijn bezwaren tegen de geplande bezuinigingen van het kabinet. De afgelopen drie dagen staakten de openbaar vervoerbedrijven in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam ook al, maar alleen in de Ottenspits. De toeslag voor de kinderopvang wordt vanaf volgend jaar anders berekend. Nu is het inkomen van de ouders bepalend, maar in de toekomst wordt de vergoeding gekoppeld aan het aantal arbeidsuren van de partner die het minst werkt. Nu is het nog mogelijk om kinderopvangtoeslag te krijgen, terwijl een van de partners op dat moment vrij is. Volgens het kabinet is de regeling daar niet voor bedoeld. Ook gaan de boetes bij misbruik omhoog. Oorlogsmisdadiger John Demjanjuk heeft de gevangenis in München verlaten. Hij mag zijn hoger beroep afwachten in vrijheid. Mogelijk gaat hij naar een verzorgingshuis in de buurt van München. Gisteren werd de 91-jarige Demjanjuk tot vijf jaar gevangenisstraf veroordeeld voor medeplichtigheid aan de moord op 28.000 Joden in het vernietigingskamp Sobibor. Rabo-renner Pieter Wening gaat ook na de zevende etappe van de Ronde van Italië aan de leiding. De etappe van vandaag werd gewonnen door de Belg Bart de Klerk. En Wening rijdt morgen voor de derde dag in de roze Leiderstrui. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen overdag trekken buien over van west naar oost. Het wordt zo'n 16 graden. En na morgen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De langste files in de randstad op dit moment zijn op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Afrit Bunschoten en Hoevelaken, 4 kilometer. Op de A7 Hoorn richting Zurich, op de afsluitdijk richting Friesland, daar is een kraanwagen tegen een viaduct aangereden. Staat 4 kilometer bij Brezandijk, één rijstrook is dicht. A12 Den Haag richting Arnhem, tussen Kloop het en Driebergen, 8 kilometer. Ook op de A12 Utrecht Arnhem, tussen Bunnik en Maasbergen, daar staat 4 kilometer. Dan de A13 Den Haag richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en Afrit-Berkel en Roderijs, 6. A15 Rotterdam richting Gorkum, tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht-West, 4 kilometer. En als laatste op de A15 Gorkum richting Nijmegen, tussen Afrit-Leerdam en Knopendel. Door een ongeluk staat het daar 5 kilometer vast. Tot zover de verkeers...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 Back, he he's so mad, that he won't give up that is He knows he won't have it He knows his home right to his road It don't matter, he's dope He knows that, but he's broke He's so sick that he knows When he's he going back to his home. normal home That's when it's back to the lab I can this whole rap right, You better go capture the music And hope he don't have to do He said This hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world border A normal life is boring. The superstar is close to cold bottom. Only grows hotter. Only grows hotter. These girls are wrong. Knows it's all wrong. Coast to coast shows. It's known as the road rider. Lonely roads all we know. Don't far from home is no. This like two dogs cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out, the been pulled off stage. But I can't promise and step right in the next cycle. Just believe somebody's paying the price amplified fact that get by I can't with my nine and I the right type of for my family. 'Cause man, got family stamps, don't buy diapers and a snowman. There's no macgyver. This is my life, and these times are so hard. It's getting even harder trying to feed what water my C plus. See the son caught up between being a father and a prenup on a baby's mama, trying to scream on her. Too much for me to wanna. Mama, love you, what this trailer's got no. Oh,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 Well, I think about it every night and day I'm addicted, wanna jump inside your love I wouldn't Up. I up. can't switch block up. Sunk in your bed, right? Up in your love shot. Now I'm by your cold shot. I'm stuck in your head. Like switch up. Can't get out, I won't worry with making me feel it to me, me. I want it all I Know what I mean. Your love is a dose of ecstasy, to Switch up. Addicted, I can't get I want your love right next to me and I can't erase you out of my Switch up. Ja, dat waren de Black Peace met Just I Can just can't Get Enough. enough. Ja. ja. Dat gooi ik er zomaar even uit, hè. Het is uh, vrijdag 3 of. Uh, 13. 23, 20. 13. Dus de vrijdag de 13e. Oh oh. 13. De 13e. Ja, ja, ja. Um, ja, en als het goed is, hebben wij uh, Mark van Rijssel aan de telefoon. Goedenavond alweer. Ja, goedenavond. 15 mei is ook nog een leuke datum hè. Zeker. Goeiedag. <laughs> heb jij die wedstrijd eigenlijk? Nee, nee, want ik had de bekerfinale al. Oh ja, ja. Nou, nou dat is. Dus, ik, uh... ik heb bij jou gekeken. Heel goed, heel goed. En het commentaar was echt. Als ik eerlijk ben beter is bij Veronica. Nou, mooi, dankjewel. Prima. En jullie hadden geen reclame na, na de eind van de wedstrijd? Nee, nee, nee. Precies. We hebben uiteindelijk ook wel wat reclame, maar minder op de op het cruciale moment. Maar ja, Veronica is inderdaad echt commercieel, dus uh... Ja. Dan heb je dat. Ja, dat was wel echt een doodsteek voor Veronica eigenlijk. Precies ja, op het moment dat je wil wel, weten wat... weet uh... het zelfs bij de NOS. Ik bedoel, uh, bij de NOS heb je ook als je Champions League kijkt de woensdagavond. Dat dit je 13 minuten reclame en een 1 minuut analyse. Ja, dat, uh, om het geld een beetje terug te verdienen voor, uh, voor alle rechten, ja. wordt het toch wordt er steeds meer reclame. Want dat betreft uitgevonden. ben het met je eens wordt het zonde inderdaad. Want ja, in de rust wil je toch altijd het wel even de samenvatting, die ja. even wat hoogtepunt en wat analyses. Maar nou, het is steeds minder wordt dan. Ja, en uh, ja. Zondag is dan echt de wedstrijd, der wedstrijd eigenlijk. Ja, klopt. Is het eigenlijk ooit verteld dat in de laatste wedstrijd uh, het kampioenschap wordt beslist tussen de twee teams die tegen elkaar spelen? Nee hè? Nee, dat is echt voor het eerst. Het is wel, uh, wel een hard gebeurd na de laatste speeldag en dan, dan altijd naar de andere velden kijken. Dat is vaak genoeg gebeurd, maar dat het gewoon tussen Op. twee ploegen gaat en dat die elkaar de laatste speeldag ontmoeten, dat is inderdaad echt voor het eerst. Maar dat is wel echt, uh, echt geweldig. Ja, nee klopt. Dat is natuurlijk, dat is natuurlijk fantastisch. En het is eigenlijk wel jammer dat al is uitgeschakeld, want dat had nog wel iets mooier kunnen maken denk ik dat je dan hè, een beetje schakelen tussen velden vind ik ook wel ja. heel mooi wat ze dan bij langs de lijn uh, bijvoorbeeld doen ja en, dat uh, is wel dat dat heeft ook wel weer wat nou, het is natuurlijk fantastisch je uh, gewoon rechtstreeks gewoon uh, ja, wie wint het kampioen ja dat is wel dat is wel leuk ik heb het zelf ook gehad met mijn voetbalteam en het, uh, ik was er nog zelf niet bij maar de spanning hmm. leeft toch in het team ja nee tuurlijk dit het, het, het is heel apart want het punt is ik denk dat over het hele seizoen Twente beter is Twente meer kwaliteit heeft dan dan Ajax ja ja, Twente weet ook, ja, je speelt uit. Dat ja, is toch het, lastig. het zou helemaal niet raar zijn als Ajax wint van Twente. Dus het komt op één wedstrijd aan. Twente is misschien iets beter, maar dat zal niet. loopt elkaar heel weinig. Dat bleek ook al in de bekerfinale. Ja. Dus het zit heel dicht bij elkaar. Dus ja, hier, kijk, ook wel als Twente de kampioonswedstrijd thuis tegen Willem 2 speelt. Ja, dan ga je er heel ontspannen in, want dan weet je dat het komt voorgoed. Ja. goed. Ja. Maar nu, ja, dit is gewoon de allesbeslissende wedstrijd. En een wedstrijd die je moet winnen, maar waarvan je weet dat het heel moeilijk wordt om die te winnen. Dat gaat zowel voor zowel Ajax als Twente, dus dat is mooi. Ja, ja, ik, heb... ik heb een theorie. Ik dat vind wel. dat het een vals spelen is dat de bekerfinale voor de titelstrijd is. Nee, nee, nou, dat kan daar. Ik snap wat je bedoelt, maar denk eens andersom in. Stel nou je had dus afgelopen week de, de titelstrijd gehad en je had nu nog de bekerfinale gehad en als ja. die bekerfinale was helemaal niks geweest. Maar nee, als je die ploeg had, die was kampioen geweest, die, die, die waren die nog waren dronken van, uh, van het feest. <laughs> en, en, en, de, en de andere ploegen, die, had, die interesseerden het helemaal niet, want die, waren, die hadden naast de titel gegrepen. Ja, dan maakt het zo helemaal niet uit of ze die beker nou winnen of niet. Nee, precies. En aan de andere kant, Aijs is het nu wel echt, denk ik, dat op het bot gemotiveerd om Twente te verslaan. Ja, maar, maar dat ik denk dat, dat, dat, dat het sowieso wel is. Als Andersom als ook een, wel. Dat het een van een verloren of gewonnen bekerfinale, wordt ja, er vaker wel. gezegd inderdaad, hoor, dat het extra motiverende werkt, omdat je dan net zo'n belangrijke wedstrijd hebt verloren, maar... Ja. Als je daar je motivatie vandaan moet halen... ...dat zou ook weer geen goede geen zaak zijn. Wat is jouw voorspelling eigenlijk? Ja, ja, het punt is het heel dicht bij elkaar. Dus. Ja. Wat ik zeg, mm -hmm. ik vind Twente beter dan Ajax. Uh, dus, uh, dus zou ik gaan voor Twente... Ook ...omdat zij een gelijkspel genoeg hebben. Mm -hmm. ja, het is heel, als na vijf minuten Douglas iets raars doet... ...en die krijgt rood... Ja. Ja, dan, ...dan wordt het waarschijnlijk Ajax. Maar als er geen gekke dingen gebeuren... ...en iedereen haalt zijn normale niveau... ...dan vind ik Twente beter. Dus dan verwacht ik dat Twente daar wel op zijn minst gelijk kan spelen... Uh, maar ja, goed ja, ik bedoel in uh, de Arena Ja, dat ze ja precies, uh, scheidsrechter Onterecht wordt goed Het is dus één wedstrijd, 90 minuten Dus daarin kan alles gebeuren Nou is over het algemeen bekend dat Ajax en Pieter Vink niet echt goede vrienden zijn Bijvoorbeeld ja, Marco, ja, die ja, heeft uh, Veel over Ajax lopen zeggen. Nou, toen hij nog trainer was Maar wat, wat denk je, zal dat invloed hebben? Nee, dat verwacht ik niet. Ik bedoel, Fink weet ook dat iedereen kijkt naar die wedstrijd. Ja. Dus die gaat echt niet. Uh, die, die, die wil maar één ding doen dat is goed fluiten en alle de juiste beslissingen nemen. Ja. En hij uh, gaat er alleen maar heen om zo mooi mogelijk wedstrijd te fluiten en gewoon geen fouten te maken. Ja. En wat er al in het verleden is gebeurd, dat, is, dat doet dan helemaal niet ter zaken. Dus volgens uh, seizoen was hij ook degene die uh, de hensbal van Twente uh, uh, niet zag, dat je door Twente geen penalty kreeg bij mm -hmm. AZ. Waardoor je uiteindelijk ook geen Europese wedstrijd meer mocht fluiten toen. Uh, oh, ja, ja, ja, klopt. Dus, dus, dat, ja Dus dat, dat heeft hij ook, maar dat, dat, dat neem je allemaal niet mee. Dus op het moment dat je daar staat wil je maar één ding, dat is gewoon die wedstrijd tot een goed einde brengen. En dan, wat er dan in het verleden is gebeurd, ook tussen hem en Ajax en hem en Twente, dat uh, doet er niet toe. Even nog een vraag over de bekerfinale. Uh, vond je nou echt dat uh, Twente nou echt de betere was? Of, uh? Nou, over de hele wedstrijd wel. Kijk, ik denk dat Twente, uh, over de hele wedstrijd de betere was, Ajax was een stuk beter in de verlenging. Uh, ja de verlenging veel beter dan Twente, zeker in de eerste helft van de verlenging. Maar ook in de eerste helft van de, van de wedstrijd, zeg maar. Nou, ja, in de eerste helft lag het heel dicht bij elkaar. Ik vond 2-0, ik denk dat 2-1 een redelijke ruststand ja, okay. was. 2-0 vond ik wat te veel voor Ajax. Want dat zo... was weer Ajax eigenlijk in de eerste ja, helft. Nou, dat, ja, hij dat, was wel effectiever. Ik bedoel, ja. Ze hebben één keer de land geraakt met die koppel van Blind in de kant van Ebesilio. Maar Twente heeft veel meer kansen gehad uiteindelijk. Dus, maar goed, het, het, ik heb ook gezegd in mijn commentaar ze verdienen het wat anders betreft allebei. Er is niet één ploeg waarvan je ja. zegt, die verdient de beker te winnen, omdat die beter is dan de andere. Het zit heel dicht bij elkaar. En ja. Ik maar. denk dat als je het over 90 of 120 minuten bekijkt, dat Twente misschien dus iets beter is. Maar ook niet dat je zegt, uh, veel beter dan Ajax. En ook, wat bij Ajax zei het ook allemaal, dat zij vonden dat ze beter waren dan Twente. Ja. Maar het lag heel dicht bij elkaar. Dus dat gaat, dat gaat echt om hele kleine verschillen. En wie er mm -hmm. misschien net iets beter is dan de ander is, is niet zo belangrijk. Ja, ik heb eigenlijk best wel een betere naspraak daaraan overgehouden achteraf. Want ik zat te denken, Kevin Bond heeft daar wel eigenlijk ook al een hele cruciale rol gespeeld. Door die vrije trap te geven. Ja, klopt. Hij heeft een hele goede wedstrijd gevlogen. Ja, echt heel goed. Ik vond, ik, ik vond het ook geen overtreding. Hij nog steeds nee. wel, ook na het zien van de beelden. Ja, het is, ja dat is natuurlijk wel heel zuur als vlak voor tijd. Uh, Ongelooflijk. Tenminste een discutabele strafschool, of een vrije trap zo beslissend is, want als die bal gewoon uh, goed verdedigd wordt de Ajax ah. of naast de kop wordt door Janko, dan is er natuurlijk helemaal niks aan de hand. Nee, ja, dat is waar, ja. En, en, en daar zou hij uiteindelijk ook wel van baden, dat er uiteindelijk nog zoveel commotie omheen is geweest. En, en dat is uh, ook jammer, inderdaad. Maar wat vraag je met betrekking tot het weekend. Uh, waar zijn nog meer interessante duels? Nou, de grote PSV is natuurlijk interessant, want als PSV wint zijn ze sowieso tweede, en dat is voor de Champions League en dus financieel heel belangrijk. Groningen uit. De, en gewoon, ja, van Groningen geldt dat ze een kans hebben op plek 4. Uh, dan, dan moet AZ uh, in ieder geval niet winnen. Uh, en AZ speelt uit bij Utrecht. Dat is ook wel ja. een interessant duel. En uh, dan heb je nog onderin een heel klein kansje dat Excelsior zich rechtstreeks handhaaft, Maar die kans is eigenlijk niet zo heel groot. En nog de strijd om plek 8. Maar waar ik verwacht dat dat niet heel spannend wordt. Want dan moet Heracles moet gewoon thuis winnen van Ado. Ado speelt nergens meer voor. En Heracles is thuis moeilijk te kloppen. Dus ik denk dat Heracles dat thuis al wint het meest interessante is nog... Nee, eigenlijk drie hele interessante deel. Maar Ajax Twente met kopperschouders bovenuit En Groningen, PSV en Utrecht AZ nog. En gaat Matthijs van Nieuwkerk kaal? Nee, ik denk het niet. Want ADO staat nu al zesde. Ze moeten vijfde worden. Dus dat moeten ze winnen bij Herakles. Nou, ik zeg, Herakles speelt nog ergens voor. En ADO speelt niet om Matthijs van Nieuwkerk kaal te krijgen. Dat zou mooi zijn. Dat moeten ze zo doen. Ja, dat zou wel mooi zijn. Als we er vol voor gingen, alleen maar voor dat doel. Maar goed, ADO gaat voor de play-offs... Dus ze hebben daar nog niet verloren. Het zal zeker niet makkelijk zijn voor Heracles, Maar ik verwacht wel dat Heracles dat thuis vindt van Aro. En hoe laat beginnen jullie aanstaande zondag? Na half drie de wedstrijden. En ja, we zitten al zo'n uur van tevoren. We beginnen met voorbeschouwingen en alles erop. We zitten natuurlijk vanuit de Amsterdam Arena met alles erop en eraan. We gaan er met alle huldigingen mee op een motor. En ochtends je tv aanzetten eigenlijk. En s'avonds als het kampioensfeest het laatste biertje is gedronken, kan die weer uit. En dan is alles wel gebeurd. En hopen dat de ijs wint dan voor ons. Ja, voor jullie. Voor jullie het <laughs> ja, dat, dat, dat maakt mij niet uit. En je hebt... Uh, we hebben dus drie live wedstrijden. Dat zijn mm -hmm. de drie die ik net noemde eigenlijk. De drie hoofdwedstrijden. En op één andere kanaal, op een ander kanaal wordt geschakeld. Tussen de andere belangrijke wedstrijden. Want Feyenoord heeft nog een klein kantje om uh, play-offs te halen. speelt ja. tegen NEC. Dus dan, als je de alle andere doelpunten wil zien, dan uh, moet je daar eens even kijken. Maar ik gok dat iedereen... Uh, ja, ik denk eigenlijk... het ook wel. Laatste wedstrijd van Björn Flamings. Ja, dat is wel mooi, ja, die kan de topscore van de Eerdivisie worden. Björn Flums. dat zit van Castagnos bij, uh, bij Feyenoord. Dus ja. uh, op zich, uh, de, de zit, Overal zit wel een verhaal bij. Ik denk alleen ja, Willem II NAC is. Er staat niks meer op het spel. Maar ja, inderdaad het het van Willem II in de Eerdivisie. Ja. Dat heb je toch overal, heb je nog wel in ieder geval de verhalen. Ja. Uh, om het nog een beetje interessant te maken. Dat is wel waar. Mark, mogen we jou voor dit seizoen enorm bedanken voor, uh, voor de telefonische bijstand? Ja, maar, uh, graag gedaan. geen probleem. <laughs> en we hopen je volgend seizoen weer te spreken. Ongetwijfeld. Oké, okay, nou, dan gaan wij nu luisteren naar Bruno Mars met The uh, Lazy Song. Snuggie, click to MTV so they can teach me how to Dougie 'Cause in my castle, I'm the.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 me with a Kodak took my life from negative to positive i just want you to know that and tonight let's enjoy life people Moon you neo test right i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 Nio, Pitbull en Jack met Tonight Daarvoor de Adel met Rolling in the Deep En Bruno Mars met The Lazy Song En in de studio is de gast onze uh, collega Roy van Buren Ja, goedemiddag Goedemiddag, hoe gaat het jongen? Altijd goed hè? Ja? Ja, vorige week hebben wij het skate-event gehad op, het, uh, op de skatebaan hier in Zandvoort bij de Van Lennepweg bij mij thuis. Echt uh, groot succes, de voorpagina nieuws uh, In de Zandvoortse Courant ...waar we mm -hmm. trots op zijn natuurlijk... ...als evenementenorganisatie, dus ja, het gaat heel erg goed. En op allemaal sites, als ik het ook... ...op uh, Zetvoort bijvoorbeeld. Ja, ook. Zie je Femm Zandvoort natuurlijk... ...ook volop geweest. Uh, elk media heeft het opgepakt, zelfs Hamers Dagblad... ...dus we zijn heel erg blij. Ja, want jij hebt je eigen evenementenbureau, hè? Ja, evenementen, Een uh, ...deel is het een, echt een bedrijf... Mm -hmm. ...en deel is het een, uh, is het een, een vrijwilligersorganisatie. Okay. Wij proberen met vrijwilligers... Uh, ...ook leuke evenementen te organiseren... ...die geen, niet heel veel kosten... Gewoon uh -huh. op een leuke manier. En da daar zijn we hard mee bezig. Ja, ja. En jullie doen ook mee in de strijd om de vijfde topper. <laughs> ja, we hebben drie artiesten bij Honair Defense uh, die uh, mee hebben gedaan aan de uh, strijd voor de vijfde topper, die uh, over een uurtje stopte. Oh. Dus uh, mensen kunnen nog stemmen op www.5minuten.tv Dat zijn uh, meer Javi Escalera, die uh, uh -huh. Spaanse zanger, die uh, is ermee gestopt omdat hij niet meer eens was met de, met de wedstrijd, de uh, gang van zaken. Omdat er een wildcard werd gegeven waar alleen het publiek mag voor kiezen, dus uh, oh, dat het uh. publiek coach welke op nummer 1 zit. Maar mensen, die rijk zijn, die kopen heel veel beltengoedkaartjes ...en die blijven met sms'en. Ja, dan ja. sta je weken op nummer 1. Ja, zo werkt dat daar. En uh, daar was hij niet mee eens met die gang van zaken. Sorry, met een songfestival is het. <laughs> die ook niet eerlijk gaat, bedoel je. Ja. Ja, inderdaad. Ja, Verder uh, hadden we uh, Henry van Wijmelen, hmm. van bekend van popstars toen de tijd. Die heeft meegedaan aan de vijfde topper. Nou, die is heel erg uh, hoog of laag geëindigd. En we hebben Dindy uit Zandvoort. Ja. En uh, zij is op, uh, op, vier, op dit moment staat op 74. Dus dat is toch uh, top 100. En daar kan je best wel trots zijn op artiest. Ja, ja, ja. Want die, die lijst is best wel groot. Ik denk dat er zo 500 mensen aan meedoen aan Kijk, die vijfde topper. En uh, ja, op uh, 75, 74 staan. Nou, daar kan je toch best wel trots op zijn, vind ja, ik zelf ja, ja. Plot. Haar hoogste punt is 24 geweest. Dus uh, nou, dat is wel mooi. Is wel van, van de 500 mensen. Nou, dat, dat is wel leuk. Ja. Ja. Dus uh, ja, dat doen we ook. Meedoen aan de vijfde topper en uh, artiesten de kans geven mm -hmm. om zich uh, te, om te, kunnen, te kunnen ontplooien. Ja, jullie Popstar Henry hebben jullie ook als, als showbiz-kenner in de uitzending, ja, toch? Ja. van de Entertainment for You in de uitzending natuurlijk. Elke zaterdag van 5 tot 7 doen we Entertainment for You. we Popstar Henry, die doet dat nu al drie jaar, doet hij het showbiz-nieuws. En uh, dat is nog steeds hartstikke leuk, weet je. En uh, dat soort leuke itempjes uh, moeten erin blijven natuurlijk. Ja. En wat voor evenementen kunnen we verwachten van jou? Komen in de, de tijd staan er best wel veel dingen op de planning. Mm -hmm. We hebben zo en zo uh, aankomende... Want volgende week zondag op de Jaarmarkt verzorgen wij de entertainment op het uh, grote podium die op het Raadheidsplein staat. Mm -hmm. Daarbij hebben we een informatiekraam over On events, wat we precies doen. Dus ja. verjaardagen, kleine feestjes, grote feestjes, maar ook de vrijwilligers evenementen natuurlijk. Okay. Heel belangrijk. En... Uh, en uh, ja, wij zetten ons gewoon neer en we laten ons zien op het podium van wie zijn wij nou? Wat doen wij nou? Mm -hmm. Waarvoor staan we? En dat uh, is heel erg belangrijk op het podium. Uh, daarna heb je 28 mei. Ja. 28 mei hebben wij de Hollandse avond in het uh, Wapen van Zandvoort. Mm -hmm. uh, dat wordt echt gewoon een gezellig feestje. We uh, Oud-Holland. Nou, uh, uh, wat zei je? Oud-Holland. Nee, niet Oud-Holland. Oh. Gewoon een <laughs> beetje de populaire Hollandse avond. Niet, je kan niet uh, de, alleen maar slagers of alleen maar uh, ouderwetse Nederlandstalige muziek verwachten. Mm -hmm. Dat is ook de populaire Nederlandstalige muziek. Zoals Jeroen van der Bomen Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. afscheid van Grands uh, Rays. Ja, bijvoorbeeld. Okay. Dus dat kan je verwachten. Maar ik ga draaien als DJ. En uh, daarbij komt er een zangeres. Zangeres Naomi heet ze, uh, Uit uh, Leiden. En die komt dan uh, live optreden in het wapen, dus dat wordt heel erg gezellig. We beginnen rond 8 uur. Ja. Dus iedereen is de 28e hartelijk welkom uh, om uh, daarheen te gaan. Het is gratis? Gratis intreden. En uh, hartstikke gezellig. Oké. Okay. Kom je ook gezellig? Ja, we gaan ja, even kijken. Uh, of het past in agenda? Ja. Drukke druk agenda. Je hebt een secretaresse nodig. Ja, precies. <laughs> nou, die heb ik Hij al. heeft dan deze tijd om me terug te mailen, dus <laughs> ja. <laughs> nee, ik heb het erg druk. ja een druk, druk ventje. Ja, ja. ja. ja. ja. ik zou uh, het niet denken, maar ik heb het Werkzaam dan. voor mij, nee. nou. Um, nou. Ik um, zegt nooit, nooit ja, Je er is weet veel nooit. een stage bij mij. Ja. Um, ja. Maar in ieder ja. geval, uh, de 28ste. Nou, dan hebben we tijdens Zandvoort culinair 25 mm -hmm. juni, hebben we zanger Javi Escalera staan. Ah. Ik heb het nog even net genoemd, Spaanse zanger. Ja. Met de gitaar, lekker op het terras, rond de klok van 6 uur tijdens het eten, kunnen de gasten van het Wapen van Zandvoort mm -hmm. heerlijk genieten van een Spaanse zanger, die een uurtje lekker op zijn gitaartje gaat jengelen. Dus dat is hartstikke leuk. Dat is wel leuk ja, ja. leuke sfeer. Maar is het nou echt gewoon je werk, of doe je dat ook nog ander werk bij. Nou, zoals je weet werk ik bij een uh, vakantiepark in Zandvoort. Waar ik het nou niet van kan noemen. M maar uh, dat is mijn officiële werk. En het uh, on event is een uit de hand gelopen hobby. Het park en... ligt toch in het centrum? <laughs> <laughs> ik ga er niet te veel over zeggen. <laughs> dat wil ik ook, gerezen. Want ik hoop ooit mijn werk ervan te maken, natuurlijk. Vanuit, organiseren ja. is toch een van mijn uh, passies. En, uh, ik ben, ik zit, doe het al tien jaar. Ik organiseer al tien jaar. Van, vanaf 2002 heb ik echt al heel veel gedaan in uh, Zandvoort. Uh, of niet Zandvoort, in, uh, in in deze streek dan. Ja. Ik, uh, ik ben in Velse Broek begonnen. Ja. En daar heb ik in jongerenwerk gezeten. Ik heb een kids tegen geweld gehad. En dat heb ik vijf jaar gerund. En uh, toen heb ik even een, tijdje niet, even een, paar, een, een jaartje niks gedaan daarna ben ik naar Zandverhuisd. En uh, nu woon ik hier alweer drie, vier jaar. Heb je hebt het en naar ik, zin? Ik heb het hartstikke naar Kijk. mijn zin en ik doe alles, alles met uh, plezier en uh, met uh, volle moed. Ja. En het laatste evenement dat ik me even wil melden, en daar begint uh, volgende week uh, de, de, de inschrijving van, dat is de, het Kuntverstein. Kuntverstein ja. is een talentjacht voor kinderen die dit jaar voor de vierde keer wordt georganiseerd. Kinderen van uh, de basisschool, hè? Uh, ja, tot, uh, tot uh, 21 jaar uit mijn hoofd. Even kijken. Ja, uh, yeah, iets van I 21 jaar. Uh, Dat is volwassenen? Van 8 tot 21 jaar. Oké, okay, dus uh, ik kan ook nog meedoen. Ja, ik kan me ook nog meedoen. Maar ik heb geen tijd dus. Ik weet niet wat voor talent je talentje <laughs> hebt. Maar in ieder geval. Nou, ook, uh, uh, ik, zal, ik kan erover beginnen. Ik, uh, buikdansen. Buikdansen doe ik. Ik kan goed zingen. Ik, kan, uh, ik, kan, ik ben DJ. Ik, uh, acteren. Plaatjeswerker, Acteren. Ik kan acteren. Ik kan, uh, ja, vertel ja, gooien. Hij kan ook schoonmaak, goed schoonmaken. Dus dus eieren eieren zo? Ja. gooien. Hij is ook schoonmaker je Ja. <laughs> jij ja, was het net op het gastenplein. Uh, oh. Maar in ieder geval... Uh, 9 september vindt het kun, uh, Kunstverstein uh, plaats. Of nee, sorry. Ik zit in september. Het is al veel eerder. 9 juli. 9 juli. Juli. Juli. juli. Juni of juli? Dus zit jij nu een verkeerde pose te maken met juni. Oh, oh, oh. oh. Ah, ja, zo, zo. 9 juli. 9 Juli. 9 juli. juli. juli. 9 juli, het is het kunstverstijn op het Raadhuisplein. Je niet je op mee? het Raadhuisplein, maar het Kerkplein. Tel even uh, uh, tot 10, dan weet je het weer. Ja, maar ik word een beetje zenuwachtig <laughs> van iedereen. 9 juni, juli, <laughs> uh, dan kunnen kinderen zich opgeven die een verstand hebben, uh, die leuke muziek kunnen maken. Dansen, cabaret, zang, rap, het maakt allemaal niet uit, zolang je maar podiumkunst hebt. En uh, okay. luister... Um, kan ik allemaal. Nou, we zullen het zien. Ga, ik wil die aanmeldingen wel zien van je. In ieder geval, je kan je dan opgeven via www.onair-events.nl En, uh, ja, in ieder geval, 9 juli is het zover het Stijn, En verplaats van het Raadersplein naar het Mooie kerkplein. En wanneer, is, uh, en wanneer mag ik Karim opgeven? 9 juli. Van mij mag je je nu al opgeven. Iedereen die zich nu al op wil geven kan gewoon. Alleen de posters hoezo nee, niet klaar maar ik, ik niet, maar Karim. Karim kan zich opgeven hoor. Als, uh, geef mezelf niet op. Als clown misschien. Nee, maar. ik doe het voor je. <laughs> ik, ik, ben, ik ga mezelf toch niet opgeven. Ik ben als nee, speelhevend. Als cabaretier of zo. Als cabaretier, uh, als platenwerker, uh, uh, als, uh, als danseres. Uh, als eenwielfiets. Jongen, wat jij nodig hebt. Je belt me op en ik doe het gewoon. Nou, gaan we het doen dan. Cabaret. <laughs> nee. Kom allemaal, het was hartstikke leuk ja. en bedankt voor jullie tijd even. Alsjeblieft. En uh, ja. ik hoop snel weer een keer naar het te komen. En uh, omdat het uh, een Hollandse feest is, heb ik bedacht, uh, ja, Glenn, Grace Xander Alexander Luciani. Ja, allemaal 28 mei, wapen van Zandvoort. Live in de arena. <laughs> Spannend. <laughs> Met afscheid. En afscheid is al het juiste woord op dit moment. Ga schat, want je moet, ik weet je moet Als het even komt dan, bleef ik nog een nacht bij jou Als het even, even komt dan, bleef ik nog een nacht bij jou Zou ik zeggen dat ik op je wacht, en dat het toekomst naar dan zou ik zeggen voor een zoveel stukje, ik wil graag nooit meer. De koffers staan er buiten, de achterklep slaat dicht. Een laatste lange kus in het vroege ochtend weer.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 Zou ik zeggen dat ik op jullie wacht? En dat het toekomst naar ons lacht? Dan zou ik zeggen voor de zoveelste keer. Cats, but we never stray. I sometimes wish you were a mermaid, I could raise you. Was er geen vrouw, totdat ik jou zag, en ik hield zomaar ineens van jou, je hebt niet in de gaten, dat je allemaal het met me doet, dat kun je ook niet weten, ik heb je pas een keer ontmoet, en toen heb je mij misschien, niet eens gezien.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 heeft gezien zin, ik ben veranderd, een ander. En dit is pas het begin: want je hebt niet in de gaten Dat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij geschieden, opeens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen en blijft het erbij? Maar ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe, niet langer verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga...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 Ja, dat was Guus Meeuwers met Toen ik je zag, daarvoor een Coldplay met Fifa La Vida, uh, Milo met Joami me, en Xander de Bussigné en Gladys Grace met Afscheid. En Afscheid is het toepassend woord, want het is bijna 7 uur. Ja, het is alweer 7 uur, bijna. En dat uh, betekent dat wij er alweer bijna mee klaar zijn. En ik denk dat de luisteraars heel blij zijn dat ze mijn stem even uh, een weekje niet horen. Wat dan? Nou, uh, gisteren hoorden ze me ook al. Zo. Ja, <laughs> je moet eigenlijk. Ik, ja, Karim was uh, deze week druk in CFM. Uh, in en uh, hij heeft uh, veel gedaan en ja, uh, heel veel En ik ben doodmoe, maar goed Het was zo leuk En ik kan iedereen aanraden om dit te gaan doen Oké okay. ja. ja, het was echt uh, Ik moet uh, Pieter, ook. Pieter jouw schrijfjes bedanken De voorzitter van de omroep Hij heeft ja. het echt heel goed aangepakt En uh, ja, we hebben het echt heel erg naar ons zin gehad Nou, dat is uh, mooi Hoe zit jouw week eruit? Mijn week Aankomende week uh... Druk Druk, ja hey. Heel druk Heel druk Ik ook dat is gewoonlijk. Maar ik uh, moet even naar mijn agenda kijken wat ik allemaal moet doen. Maar ik weet wel dat die druk is. En vrijdag hebben we weer een, uh, een bomvolle uitzending. Een enorme bomvolle uitzending. Dus uh, tot ziens. Tot ziens en uh, bedankt voor het luisteren. En dan gaan we nog heel eventjes naar Jan Smit luisteren. Niet helemaal denk ik, met uh, niemand zo mooi als mij. Jij, Sluit mij. heel eventjes je ogen maar. Drog. Niemand zo mooi als jij, niemand zo trots als wij. Je bent een engel zo klein. bij jou wil ik altijd zijn. Nu je geboren bent, iedereen jouw naam kent, zal ik de rest van me leven. t